11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een grote internationale witwaszaak hebben de Fiat en het OM... voor zo'n 12 miljoen euro in beslag genomen. Het geld stond op bankrekeningen in Zwitserland en Duitsland... en ook zit het in vastgoed in Nederland en Duitsland. Het onderzoek richt zich op drie Nederlandse ondernemingen... die door Russische criminelen zouden zijn gebruikt... om hun crimineel verkregen geld wit te wassen... via de verhuur van het vastgoed. Ze zitten inmiddels vast in Rusland. De verdachte van de moord op de Duitse politicus Walter Lübke heeft een bekentenis afgelegd. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie zegt de verdachte dat hij alleen heeft gehandeld. De justitie onderzoekt nog wel zijn contacten met een neonazienetwerk. De verdachte zegt dat hij de CDO-politicus heeft gedood omdat hij voorstander was van een ruimhartige behandeling van vluchtelingen. Luubke werd begin deze maand met een schotwond in zijn hoofd gevonden op het terras van zijn huis bij Kassel. Hij overleed kort daarna in het ziekenhuis. Hij was vanwege zijn houding ten opzichte van vluchtelingen al meermalen bedreigd. Bij farmaceutische groothandel is een vervalst medicijn voor kankerpatiënten ontdekt. Het gaat om vier flesjes van het middel Avastin... dat gebruikt wordt bij de behandeling van onder meer darmkanker en borstkanker. Een medewerker die verpakkingen scande zag dat er iets niet klopte. Voor zover bekend zijn de vervalste medicijnen niet in handen van patiënten gekomen. Om te voorkomen dat jongeren gaan roken... verbiedt San Francisco de verkoop van e-sigaretten. Verbod gaat volgend jaar in en geldt voor verkoop in winkels en in webshops. Voor de verkoop van tabak geldt in de VS een minimumleeftijd... maar niet voor e-sigaretten. Het weer nog bewolkt. In de loop van de dag overal zon en dankzij een matige noordenwind... wordt het 20 graden aan de kust. Landinwaarts kan het nog boven de 30 worden. Ook morgen veel zon en 19 tot 26 graden.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 Te vi supe que eras pa mi. dile a tus amigas que andamos ready esto lo seguimos en el party Como ella no me deja, me pensé pum pum gela, tiene adrenalina, y mete la pista, ponteamelo lo que sea, ala like hey, que pum pum girl ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes, qué yeah. ganas, dam dam dam, debo mami, es rampa I live with me, but we may go, may never left for a tally. You said that me stole me at the ram dance man, uh. Ram it in a dance, I lean in a new You never know, said that me stole me at the boom shot, I tap and never leave down flat and no one car go back. Uh. You said that I'm yanky, I go reaching a we house. Ja, dat is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 Begging yeah. me yeah. Come on. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl I gotta tell you a little something about yourself. 9 is zons, zandvoort en zomer, zomer, hits. zomer hits.